Dit is Radio 1. 1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. ChristenUnie worstelt met Afghanistan-missie. Inspectie onderzoekt gevallen van vrijheidsbeperking... verstandelijk gehandicapten. En Urbi Emanuelson gaat naar AC Milan... Het weer overwegend bewolkt en regen of motregen. De regen trekt weg naar België. In Zuid-Limburg is het 3 graden, in het westen 6. Morgen geleidelijk droog en heel af en toe breekt de zon door. Komende week weinig verandering. De ChristenUnie houdt vandaag de jaarlijkse Vriendendag. Met dit keer een netelig thema, Afghanistan. Komende week wordt een cruciale week. De Kamer bepaalt een standpunt over de nieuwe missie. En in voorbereiding daarop praat de achterban van de ChristenUnie over die missie. Volgens een peiling van het Nederlands Dagblad is twee derde van de door de krant ondervraagde achterban tegen een nieuwe missie in Koenders. Fractievoorzitter André Rauwoud. Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik heb dat gelezen. Um, um, maar ik weet natuurlijk niet... Ik heb niet meer dan deze gegevens. Um, ik, ik proef wel... De, de, de argumenten zijn dezelfde die ook vanmorgen naar voren kwamen. Die wij zelf in de fractie natuurlijk ook hebben. He, de effectiviteit, de veiligheid. Samenwerking, dat, dat type uh, vragen. En dat resulteert hier dan in, in deze verhouding. We hebben het vanmorgen in het zaaltje niet gepeild. Maar we hebben van de week ook met deskundigen... uit onze eigen achterban gesproken. Dus niet het, zeg, de, de gemiddelde kiezer, maar militair Mensen vanuit de politieacademie... ja, daar wacht de verhouding toch net weer een slag anders. Daar, daar, zat, dus een, daar neigde denk ik de meerderheid naar wel, wel gaan. Maar die zagen wel dezelfde zorg- en vraagpunten. Dus uiteindelijk moeten wij als fractie daar natuurlijk onze eigen keuze in maken. Hoeveel meer informatie hebt u nog nodig om die keuze te kunnen maken? Nou ja, we hebben tot nu toe... Vooral de artikel 100 brief van het kabinet zelf. Er is, uh, gisteren is er een technische briefing geweest. Heel belangrijk voor ons is komende maandag de hoorzitting die de Kamer organiseert. En daartussendoor hebben wij dus onze eigen bijeenkomsten. Zoals afgelopen dinsdag met deskundigen uit onze achterban... die ook in Kabul en ook in Oeruzgan zelfs uh, gestationeerd zijn geweest. Uh, en ons daar heel veel informatie over hebben gegeven. Uh, de hoorzitting van maandag vind ik erg belangrijk. Wat wilt u daar horen? Nou, de feitelijke informatie nog veel meer over de veiligheidssituatie Koundoos. We hebben gisteren als Kamer de antwoorden op een aantal schriftelijke vragen gekregen. Dat is een enorm pakket. Dus daar gaan we ook hard op studeren. Uh, dat leidt ongetwijfeld tot nieuwe vragen voor maandag. Maar maandag zitten bijvoorbeeld ook voor het eerst... de hulpverleningsorganisaties die in Afghanistan actief zijn aan tafel. Uh, Dan wilt u ook weten hoe, hoe werkt dat? Hoe kijken jullie aan tegen die veiligheidssituatie? Tegen het nut van opbouwactiviteiten en het nut van zo'n missie daarbij? Uh, en als we dat allemaal hebben dan zullen we dinsdag in de fractie uh, een lijn uitzetten voor het debat met de regering. Maar de knoop hakken we pas na het debat met de regering. Uw partij heeft wel twee keer een missie naar Oeruzgan gesteund. Is het daarom meer voor de hand liggend dat ook deze missie wordt gesteund, of niet? Nee, resultaten in het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Dat geldt ook hier. Dat kan ook niet, omdat iedere missie uniek is... eigen veiligheidsvragen kent, eigen zorgpunten kent... en het is aan ons als fractie om uiteindelijk ons de vraag te stellen, is het verantwoord om deze missie te steunen? Ik kan het u nog sterker vertellen. Tot nu toe heeft de ChristenUnie uiteindelijk altijd elke missie gesteund. Maar ook daarvan, en dat weet ook het kabinet, mag niet worden afgeleid... dat het dus met deze ook wel het geval zal zijn. Dat is echt afhankelijk van onze conclusie over dit voorstel. Er kwam het enige ruis door. Het was André Rauvoet in gesprek met Wilma Borgman...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 De finale van The Voice of Holland op RTL 4 trok gisteravond 3,7 miljoen kijkers... meldt de stichting Kijkonderzoek. Ruim 3,2 miljoen mensen bleven op om tegen middernacht de uitslag van de talentenjacht te zien. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Ben Sonders. Hij kreeg de voorkeur van de kijkers boven zangeres Pearl Jozefzoon. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoek doen... naar gevallen van vrijheidsbeperking in de gehandicaptenzorg. En die lijken op de situatie van Brandon... De 18-jarige Brandon wordt al drie jaar lang regelmatig vastgebonden aan de muur. Joke de Vries is hoofdinspecteur van de inspectie voor de gezondheidszorg. Goedemiddag, mevrouw de Vries. Goedemiddag. Hoe ziet dit onderzoek eruit? Um, wij gaan eerst inventariseren waar deze cliënten zitten. Want dat weten wij niet. Um, daar uh, vragen wij de hulp van van het Centrum voor Consultatie en Expertise voor. Die geven namelijk een uh, advies af waardoor instellingen waar deze cliënten wonen, deze hele complexe cliënten... om daar extra financiering voor te krijgen. Hoe komt het dat u daar nog geen beeld van hebt? Um, het is niet verplicht om uh, te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uh, wat uh, geregeld is in Nederland, is dat als een cliënt of zijn vertegenwoordiger... het niet eens is met een vrijheidsbeperking, dan moet het gemeld worden bij de IGZ... Maar als de cliënt of zijn vertegenwoordiger het ermee eens is... dan hoeft dat niet. Ja, Er zijn wel geluiden dat zorginstellingen niet staan te springen... Hè, om die informatie te geven. Is het ook uw ervaring? Nou, als wij het vragen, uh, dan zullen ze het misschien wel geven. Maar er is geen landelijke registratie. En uh, dat is jammer, omdat wij uh, zo geen zicht hebben... op waar wij naar zouden moeten kijken. Er zijn wel voorbeelden waar dat wel gebeurt. Bijvoorbeeld in de psychiatrie. Daar is wel een registratie. Dus wij zouden het heel plezierig vinden als er een eenduidige registratie is. Er gaan al getallen doen de ronde. Hè? Het zou om veertig uh, gevallen gaan die lijken op die van uh, de situatie van Brandon. Uh, is, dat ook uw, uh, is dat ook uw informatie tot nu toe? Wij hebben dezezelfde informatie hm. gekregen. Maar wij gaan nog wel met dat centrum in gesprek... om nog eens even heel goed te kijken wat zij weten. En uh, met die informatie zullen wij naar de instellingen gaan... waar deze cliënten wonen. Om dan goed te kijken hoe ze daar behandeld en verzorgd worden. Want het gaat ons erom eh, dat deze mensen een zo menswaardig mogelijk bestaan kunnen hebben. Ja, goed. Als je het in, in kaart hebt gebracht, en stel voor dat het enkele tientallen gevallen zijn. wat kun je dan doen als inspectie voor de gezondheidszorg? Nou, dan kunnen wij kijken of de inzet van de instellingen. naar ons idee ook voldoende is. maar ook om te kijken waar de goede voorbeelden zitten. Um, zodat de instellingen ook van elkaar kunnen leren. En als het uh, in uw ogen onvoldoende is... wat kun je dan doen om een instelling uh, nou ja, haast te dwingen om de zaken te verbeteren? Hebt u dwangmiddelen dan? Nou, Als wij zien dat ze niet voldoen aan de eisen die er gesteld worden... aan de zorg voor deze uh, cliënten... Dan, kunnen wij, uh, dan zullen wij ze eerst vragen om een plan te maken om dit te verbeteren... En als dat niet leidt tot verbetering... dan kunnen we uiteindelijk uh, aan de staatssecretaris vragen... om daar een aanwijzing te geven. Is de inzet van het onderzoek dat dit soort toestanden... als met Brandon uh, uit de wereld worden geholpen... voorgoed dat het niet meer voorkomt, het vastbinden aan de muur? Um, nou, het doel van ons, maar niet alleen van ons, maar ook van de sector zelf. We hebben daarvoor een aantal jaren geleden ook een afspraak afgemaakt... dat wij er met elkaar naar streven om dit niet meer voor te laten komen. Maar ja, de werkelijkheidsgebieden zeggen dat het ook niet altijd lukt om het helemaal te voorkomen. En dat zal ook in de toekomst niet gebeuren, zegt u? Uh, het zal niet altijd helemaal kunnen voorkomen. Waar, waar, waar het wel om gaat is dat je voortdurend blijft zoeken naar manieren om... als het dan een keer moet gebeuren, om dit zo kort mogelijk te laten gebeuren... En op een andere manier, eh, als het om agressie gaat... deze agressie eh, te zien aankomen en ook te reguleren. Mevrouw de Vries, hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dank u voor deze toelichting. Graag gedaan. Dit is het LOs Journaal met Gert Kluk. Zeker twee weken gaat het duren, de stremming van het vrachtverkeer op de Rijn. Er is maar beperkt vaarverkeer mogelijk langs de gekapzijsde tanker. En dat veroorzaakt veel problemen voor Nederlandse bedrijven. rink Slotema van de verladersorganisatie EVO over de stand van zaken. Uh, nou, het leek gisteren even goed te gaan. Schepen mochten weer stroomopwaarts varen bij daglicht. We hadden gehoopt dat ook stroomafwaarts weer gevaren mocht worden. Maar gisteravond kwam opeens het bericht dat de uh, Rijn daar te nog minstens 14 dagen gesloten blijft voor de schepen die richting uh, Nederland willen. En wat betekent dat voor uw achterban? Dat heeft een uh, grote impact. De, ik denk alleen al aan de Rotterdamse haven. Die is uiteindelijk groot geworden door de Rijn, de achterlandverbinding. Dus daar kan, kunnen veel minder producten die kant op... en kunnen ook veel minder daar vandaan komen. En voor het Nederlandse bedrijfsleven... betekent dat dat heel veel bedrijven wachten op granen... vanuit die omgeving voor de levensmiddelenindustrie. Uh, het betekent voor de chemische industrie het nodige. Grondstoffen kunnen niet aangevoerd worden. Dat betekent voor al die planners dat ze nu onder hoogspanning moeten werken... om toch te zorgen dat hun producties kunnen blijven draaien... en dat ze producten toch kunnen leveren aan hun klanten. Ja, er moet dus een alternatieve vorm van vervoer ge gevonden worden. Ja, dat is een hele lastige. Maar over hier gaan zo'n 150 schepen per dag. En dat zijn schepen van gemiddeld wel 2000 ton per keer wat ze meenemen... Uh, het is onmogelijk om dat over de weg te vervoeren of per spoor. Maar ook het vrachtwagenpark is inmiddels weer uh, goed bezet. En uh, het aantal wagons was ook al beperkt. Dus dat betekent heel veel voor al die planners. Probeer het dus concreet te maken? Het is lastig over de weg, maar dat moet toch op een of andere manier gebeuren. Ja. Wat is dan een creatieve oplossing? Een creatieve oplossing kan zijn uh, dat je zegt, van, ik ga met het schip naar de ene haven vlak, uh, die er vlakbij ligt. Ik ga een stukje over de weg en de volgende haven ga ik verder... Maar ook die havens zullen in capaciteit beperkt zijn. Die zijn niet ingespeeld op deze grote hoeveelheden. Of men, als het gaat om grondstoffen, dan zoekt men andere plaatsen waar men nu die grondstoffen vandaan moet halen. Het gaat natuurlijk wel extra geld kosten, hè? Dit gaat heel veel extra geld kosten. Wie betaalt dat? Uh, dit is een situatie van overmacht. Van iedereen mag verwacht worden dat ze het maximale doen om de schade te beperken. Dat verwachten we ook van de overheid. En als je in zo'n situatie het maximale doet... dan blijft de schade gewoon hangen bij ieder in de keten. rink Slotema, binnenvaartspecialist van de verladersorganisatie EVO. Op de IJssel bij Zutphen is een binnenvaartschip vastgelopen. Het wilde van het Twentekanaal de IJssel opvaren... en dan bij de draai de verkeerde kant langs de boei. Daardoor liep het lege vaartuig vast in de Uiterwaarde.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 Ook wel de belangrijkste taak van de bankpresident. Ook wordt Trichet daadkrachtig optreden tijdens de financiële crisis geprezen. Trichet volgt in 2003 Wim Duisenberg op als president van de Europese Centrale Bank. Bij rellen in Albanië zijn drie mensen om het leven gekomen. Duizenden betogers raakten in hoofdstad overstad Tirana slaags met de oproeppolitie. Correspondent David-Jan Godfray over de achtergrond van die rellen. Daarvoor moet je even terug naar de parlementsverkiezingen van anderhalf jaar geleden. Je hebt in uh, Albanië twee grote politieke partijen. De democratische partij van uh, premier Sadi Berisha. En de socialistische partij van, van Edi Rama. Nou, die oppositie van Rama beweert al sinds die verkiezingen. Dat Berisha de overwinning toen heeft gestolen. En die eist uh, sinds die nieuwe verkiezingen. Er is al talloze malen voor gedemonstreerd. Uh, de oppositie heeft maandenlang het, het parlement geboycott. Maar Berisha die, die blijft die nieuwe verkiezingen weigeren. Uh, ook toen de Raad van Europa zich ermee heeft bemoeid, ook de Europese Unie. Maar die, uh, die interventies, die hebben alleen maar tijdelijke oplossingen gebracht. Daar kwam uh, vorige week nog eens een keer bij dat een van de ministers uh, in Berisha's regering is ontmaskerd als een man die, uh, die smeergeld vraagt voor allerlei projecten. En nu eisen de socialisten ook nog eens dat de hele regering aftreedt vanwege corruptie, wat Berisha natuurlijk ook weigert. Dus alles bij elkaar. Ja, een explosieve mix, waar nog geen schijn van een oplossing voor in zicht is. En al die woede, nou, die kwamen gisteren ...bij die demonstratie uit. En er zijn dus nu doden gevallen. Hoe reageerde Berisha? Um, nou, hij heeft een persconferentie gegeven... ...waarin hij natuurlijk de oppositie de schuld geeft van... Uh, van, van, van het geweld van gisteren. Um, maar hij is bereid tot geen enkele concessie. Hij zegt dat hij helemaal niks verkeerd heeft gedaan. Ooit heeft hij wel eens een keer voorgesteld om een parlementair onderzoek naar die verkiezingsuitslag te laten verrichten. Maar uh, in het parlement heeft hij de meerderheid, dus dat zet uh, weinig zoden aan de dijk. Maar je, je zou je nu kunnen voorstellen dat hij een onderzoek naar corruptie in de regering laat instellen. Maar daarvoor geldt het, uh, hetzelfde bezwaar. Daar komt waarschijnlijk helemaal niks uit. De situatie is dus is vrij, vrij uitzichtloos. En in mei zijn er lokale verkiezingen dus ik denk dat die spanningen de komende maanden ja, hoog kunnen oplopen. Sport. Urbi Emanuelsson vertrekt naar AC Milan. De speler van Ajax maakt in principe na dit seizoen de overstap naar de Italianen. Maar de clubs onderhandelen vandaag over een mogelijke directe overgang van Emanuelsson. Het contract van de linksback loopt aan het einde van dit seizoen af. Nicoline Sauerbreij is op het onderdeel Parallelslalom op jacht naar een medaille op de wereldkampioenschappen snowboarden in Spanje. Verslaggever Edwin Cornelissen is ze daarin geslaagd? Uh, ja. Ze heeft een bronzen medaille veroverd. Sorry, een zilveren medaille veroverd. Uh, op een onderdeel Parallel Slalom. Een zilveren medaille. En uh, jij ja, ziet een uh, enorme blijdschap bij uh, Nicoline Sauerbrei. Ondanks dat het geen goud is geworden. Maar dit was denk ik al boven verwachting. Haar specialiteit is de Parallel reuze Slalom. Daarop ging het uh, op dit WK niet goed. Maar deze Parallel Slalom zat alles mee. Ze wist uh, de ene na de andere tegenstander uh, uit te schakelen. Alleen in de finale was een Noorse te sterk voor haar. Toch een uh, unieke prestatie van Nicoline Sauerbrei. Niet eerder stond ze bij een WK op het podium. Het was ook een doel wat ze zichzelf had gesteld voor dit WK. Een doel dat dus gelukt is. Een mooie zilveren medaille. En dat na die Olympische titel natuurlijk van vorig jaar in Vancouver. Het uh, staat toch maar weer mooi op de erenlijst van uh, Nicoleen Sauerbrei. En ik vraag me zo onderhand af. als je al zoveel hebt gewonnen. Uh, wat je dan nog wilt bereiken. Want uh, ja, ze heeft uh, toch wat dat betreft het snowboard in Nederland behoorlijk op de kaart gezet. En uh, veel gewonnen. Veel uh, wat je ook maar wilt winnen als snowboardster uit Nederland. En Niet echt sneeuwland. Dus ze kan alleen maar zeer tevreden zijn met Silver op dit wk snowboard. En zo dadelijk beginnen in Veen de wereldkampioenschappen sprint. Zometeen een extra lange uitzending van langs de lijn. Met daarin uitgebreid aandacht voor dat WK. Nog eens de hoofdpunten van het nieuws. De Christenunie worstelt met de Afghanistan-missie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt gevallen van vrijheidsbeperking van verstandelijk gehandicapten. En Urbi Emanuelson vertrekt naar AC Milan.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 Ja, en dit is het begin van die extra lekkere lange uitzending van NOS Langs de Lijn. Goedemiddag, aflevering 9.475. Uh, de Wereldbeker Dressuur, Jumping Amsterdam. De Australian Open komt natuurlijk voorbij. De overgang van de Manuelson naar Milan. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar natuurlijk, zoals aangekondigd, de WK-sprint. Het schaatsen in Heerenveen. Andrea Nuit hier in de studio. En in uh, het stadion in uh, Heerenveen. Um, Gio Lippens en Sebastian Timmerman de hele middag. Ja, um... Mooi toernooi altijd. Explosief. Nederlandse kanshebbers. Thomas. Zeker weten. Ja, zeker weten. Uh, bij de vrouwen waar we net mee begonnen zijn... in de persoon van uh, Hege Bukku uit Noorwegen... die haar uh, 500 meter de BNA op heeft zitten... is uh, de Nederlandse kamster, kanshebster zeker Margot Boer. Want zij uh, doet het goed in dit seizoen. Terwijl Bukku finisht in 40 07 En zo snel was zij nog niet dit seizoen. Dus wat dat betreft een aardig uh, begin van deze Noorse dame. Maar Margot Boer is uh, zeker favoriet bij de vrouwen... voor wat betreft het podium grootste tegenstanders, denk ik. Christine Nesbitt, Heather Richardson uit Canada en uh, Amerika. Misschien wel de Japanse Kodaira. En we hebben Jenny Wolf natuurlijk uit Duitsland, die uh, een paar jaar geleden hier in Ereveen wereldkampioen werd. Altijd afwachten wat Wolf doet op de kilometer... hoeveel tijd ze daar verliest ten opzichte van haar concurrenten. Laurine van Riesen, Anette Gerritsen en Irene Wust zijn wat mij betreft outsiders... voor wat betreft het podium bij de vrouwen. Het 42e wereldkampioenschapsprint voor de zesde keer in Tielf... en voor de achtste keer in Nederland krijgt in ieder geval bij de vrouwen... een nieuwe kampioene, want Sangwa Lee, de winnares van vorig jaar, is er niet bij. Geblesseerd en bereidt zich ook nog eens voor op de Asian Games... en ook de nummer 2 van vorig jaar, Sayuri Yoshi, is er niet... Zij bereidt zich ook voor op die Asian Games. Dus er komt in ieder geval een nieuwe kampioene. En dat gaat niet de Koreaanse Kim worden. Want die ging net na de start bijna onderuit al. Goed, um, in de studio, Andrea Nuits. Uh, Andrea Nuits Verheijen, moet ik geloof ik officieel zeggen, Andrea? Nou, eigenlijk officieel zelfs A Andrea, Andrea Verheijen. Verheijen. Want je bent uh, getrouwd uh, met uh, Carl. De meeste mensen kennen jou nog als uh, Andrea Nuits. Uh, Hoogtepunt als Sprint 2002? Ja, absoluut. Olympische seizoen was toen goed in vorm. Tweede plek. Ja, dat was toen een unieke prestatie. Ja, ja. en toen... Uh, uh, ga, ga, we gaan heel snel nu, hè, want we willen zo naar de vijfde rit. Even je carrière door, dan uh, denk je op een gegeven ogenblik... Uh, wat was het, 2004, 2005? Dacht je van, nou, het is wel genoeg zo. Uh, ik hou er even mee op. Ja, dat was in 2004. Ik had eigenlijk twee mindere jaren achter de rug. En dan ga je dat eigenlijk evalueren van, ja, waardoor komt dat? En ja, er zijn een heleboel factoren, spelen daarbij een rol. En onder andere dat de focus weg was. En dat, hè, dat er meer interesse in andere dingen... Ja, en, en om eh, hele hoge prestaties te leveren... moet die focus er gewoon absoluut zijn. En kun je niet afgeleid zijn door allerlei andere dingen. Want dat leidt onder je prestaties en dat deed dat bij mij. Dus mm. Toen heb ik gezegd, van, nou, ik neem een time-out om daar goed over na te denken. En na twee, drie maanden was dat eigenlijk niet veranderd. Dus toen was voor mij de keuze gemaakt. Ja, is dat dan prettig als je jezelf zo goed kan analyseren? Nou ja, of daar is die... dat soms ook wel eens vervelend? Nou, ik denk, door, door, door de sport heb ik mezelf heel goed leren kennen. Mm. En... Uh, in het begin twijfel je nog van ja, is dit, hè, voel ik dit nou wel goed of is, doe ik er wel verstandig aan? Want die deze kans die ik die ik nu heb om dit te doen, die krijg ik nooit meer. Ja, goed, het, het, het kende mezelf heel goed, dus het was een goede keuze. Nou, mis je het schaatsen? Uh, nee. Nee? Helemaal het... niet? Het wereldje om het ook niet uh, om hetzelfde om te doen? Uh... Nou, het enige wat ik gemist heb is uh, het wedstrijdgevoel. De, de, hmm. de, de spanning en de adrenaline die er vrijkomt bij zo met zo'n fantastisch toernooi. Dat heb ik uh, wel gemist, maar de rest niet. Hmm. <laughs> nee. Zeg even naar het uh, uh, toernooi. De kanshebbers die net uh, door Sebastian werden uh, geschilderd... Uh, zijn dat ook de mensen waar, waar jij... Uh van tevoren al rekening mee houdt? Ja, zeker. Nou, en ik denk eigenlijk wel... Ik, ik verwacht veel van de Nederlandse dames... Uh, ja, want we concentreren ons eerst even op de dames. Heel goed van je. I ja, daar beginnen we ook mee. Ja. Dus uh, even eerst de dames... Um, ik denk dat gezien het veld dat, dat ze hele hoge kansen maken. Uh, Koreaanse is er niet. Uh, ik vraag me af de, de, de sowieso de aziatische schaatsers hebben de focus totaal op die aziatische spelen gericht. Dat is voor hun veel belangrijker dan uh, deze deze WK. Dus ik ben benieuwd of ze wel scherp zijn. Uh, ja, die Amerikaanse Richardson uh, Nesbitt. Uh, ja, en dan toch echt de Nederlandse dames. Ik uh, ik, ik ben heel benieuwd, maar ik, toch verwacht ik wel wat van ze. Van wie met name? Of uh, gewoon in, in, in de breedte, in het algemeen? In de breedte, in het algemeen, zeker dus maar gewoon. Door. Ze rijdt uh... het hele jaar al heel constant en, en goed. Uh, Gerrit ze even wat, wat tegenvallers gehad, maar toch ook heel sterk teruggekomen. Uh, ja, en van Riese de laatste tijd ook erg goed. Ja, die zitten in uh, de... Even kijken, Irene Wuus, die krijgen we zo in uh, rit 5 tegen Simeonato. En dan vervolgens uh, tegen het einde allemaal achter elkaar. Is dat prettig? Ja, ik, ik denk dat als, als individu ben je niet zo met je, met je medelandgenoten bezig. En ben je gewoon puur met je eigen rit bezig. Maar je zit wel kort op je concurrenten. Dat bedoelde ik eigenlijk meer. Ja, maar dat, dat ben je gewend. Dat is eigenlijk altijd zo. En, en hoe meer het naar het einde gaat, hoe sneller de tijden ook gaan. Dus hoe meer je ook eigenlijk een beetje weet wat je zelf gaat, uh, gaat rijden. Hoe, hoe zit dat dan hier de laatste paar minuten? Sluit je je volledig af? Ja. Huh? Nou, ik, ik, dat deed ik tenminste wel. Ik, ik, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die van alle, allerlei andere schatjes in de gaten houden. Maar ik denk dat de meesten zich ja, puur concentreren op zichzelf. En daarna pas kijken van, ja, hoe, hoe ver kom ik daarmee? Ja, dus je zit in een, uh, je hebt een soort tunnelvisie? Ja, in een soort tunnel, ja. ja. Creëer je dat of heb je dat van nature? Nee, dat, of... dat moet je leren. Ja? ja? Hoe doe je dat dan? Uh, veel oefenen. Ik bedoel, ja, je, je, eigenlijk bij de jeugd, hè, de meesten beginnen al als ze jong zijn. En daar heb je dat als je daar goed wordt, dan, dan komt er al meer spanning bij. Nederlandse kampioenschappen, ook zelfs gewestelijke kampioenschappen, daar begint het al. Daar leer je al... Om, om goed te zijn op het juiste moment. Uh, daar, daar werk je eigenlijk ook al doen naar toernooien. Het zijn dan nog geen WK's, maar het zijn wel gewestelijke kampioenschappen of Nederlandse kampioenschappen. En daar bouw je dat een beetje op met behulp van, van een, vaak van een trainer of van medeploeggenoten die al een stukje verder zijn. Ja. Zullen we eens even kijken wat iedereen uh, wust gaat doen. Die, uh, als het goed is, over uh, een kleine, nou wat zal het zijn, een klein half minuutje uh, jongens in heen, uh, Sebastian Gio. Ja, ze gaat, ja. Uh, ze gaat inderdaad zo uh, vertrekken. Uh, haar, uh, de rit haar voor, daarvoor is uh, net uh, gefinisht. En daarin wordt uh, de snelste tijd neergezet door J. Katerina Aidova uit uh, Kazachstan. En dat is een talentje. Die moeten we in de gaten gaan houden voor uh, de toekomst. Ze rijdt namelijk een tijd van 39.40. En zo snel was ze dit seizoen nog niet. En zij is regerend wereldkampioen bij de junioren op de 500 meter. Um, junioren hebben ook altijd een weken afstand aan het einde van het seizoen. 19 jaar en daar gaan we nog wel wat van horen in de toekomst. Van wie we al heel veel geho gehoord hebben in het uh, recente verleden natuurlijk... is natuurlijk iedereen Wust. 24 jaar is ze nog maar. Terwijl ze al uh, zoveel jaren meedoet. En zij staat klaar voor haar derde wereldkampioenschapsprint maakte in Hamar in 2007 haar debuut. En dat deed ze toen heel goed, want ze werd daar toen tweede. Dat was een week nadat ze tweede was geworden op dat EK in Colalbo. En dat was een uh, hele andere tweede plek. Dat deed ze dus goed. Ze, maakte, ze deed ook mee een jaar later in Ereveen bij het WK hier. En toen eindigde ze, eindigde ze op de zesde plaats. Sindsdien geen WK-sprint meer gereden. Wat gaat Wus doen op deze 500 meter? Het feit dat ze vroeg uh, rijdt, dat zegt al genoeg over haar seizoenstijden die zijn niet altijd even super. Die 500 meters van Irene Wüst... die lopen niet altijd even goed in dit seizoen. Goede 500 meters heeft ze afgewisseld... met tegenvallende 500 meters. Zelf zei ze deze week... ik ben geen medaillekandidaat. Uh, ik richt me in eerste instantie... puur op uh, zegens op de 1000 meter. En dan zie ik uiteindelijk wel wat dat betekent... voor het algemeen klassement. Haar tegenstandster komt uit Italië... Chiara Simeonato. Die gaat beginnen aan haar 13e wereldkampioenschapsprint. Zij heeft al heel vaak... Meegedaan. Starthouding is ingenomen, het startschot heeft geklonken. En ze zijn vertrokken. Irene Wust op de eerste meters. Goed mee met de Italiaanse. Aardig zij aan zij op. Op weg naar de Bel natuurlijk. 10:81 is dan toch de betere opening van Simeonato. 10:95 de opening voor Irene Wust. Door de eerste bocht heen langs de volle tribunes. Want Tiof zit helemaal vol, nagenoeg uitverkocht. En Wüst nu naar de buitenbaan toe. Ato komt in de richting van uh, Irene Wüst gereden. En heeft dan de binnenbocht voor de boeg. Maar Wüst loopt de goede buitenbocht. En komt met een heel miniem verschil het rechte eind op gereden. Het zit hem echt in de laatste meters. En de ritwinst gaat dan toch naar Irene Wüst. Die is alvast binnen. En met 39.08 heeft ze ook de snelste tijd tot nu toe. En ook een tijd op de klokken gezet die ze dit seizoen nog niet heeft gereden. Want haar beste seizoenstijd, dat uh, dateerde van het NK sprint. Toen weet ze 39-18. Nu dus een tiende sneller als bij dat Nederlands kampioenschapsprint. Kortom, een goed begin voor Irene Wust. Andrea Nuits, mee eens? Goed begin? Ja, absoluut. Als je ziet uh, de 500 meters die ze dit jaar geleefd laten zien... haperde er toch al geregeld iets. Het is een afstand waar ze gewoon wat mee de meeste moeite mee heeft. Dat ze ook zegt van hey, ik richt mij volledig op die 1000 meters. Maar ik denk dat het toch lekker is als je zo'n 500 meter gereden hebt... En je moet die duizend meters nog rijden. Ik denk dat het een goed begin is voor gewoon een, een leuk klassement. Kijk, ze zegt ik zelf, ik verwacht er niet te heel te veel van. Omdat ik me op die duizend meters richt. Maar ik denk dat dit toch leuk is. Denk je dat ze dat expres doet nu om de druk een beetje van de schouders af te, nou, en af te halen? Nee, in 500 meter kan je niet expres goed of fout uh, rijden. Dus, uh, nee, maar ik kan me voorstellen dat ze voor in de aanloop naar het toernooi... gewoon even de druk bij zichzelf wil weghalen. Want nou, ze heeft ja, natuurlijk een Colombo wel... slechte ervaringen mee. Ja, goed, maar ik denk dat ze heel reëel is. Dat haar 500 meter uh, in het veld niet voldoende is... om een, een podiumplek te rijden op een WK-sprint. Nee, dat, dat denk je niet. Nee. Ze gaat gewoon uh, race voor race, afstand voor afstand... en dan gewoon maar kijken wat schip ja, staat. Ja, kijk, dat met zo'n 500 meter denk ik dat ze een heel eind kon. Maar dit heeft ze nog totaal niet laten zien dit seizoen. Nee, dus dat betekent dat ze goed in de vel zit. ja. Absoluut. En daar mogen we dus misschien wel wat van verwachten. Nou ja, dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Dat ja. wordt wel heel leuk voor het toernooi. Trina Waves en Walking on Sunshine. Het is uh, half 2. Radio 1. En extra NOS langs de lijn in verband met de WK uh, Sprint in Heerenveen. Maar er is meer nieuws uit de sportwereld. Want uh, u hoorde het wellicht in het uh, NOS Chinaal van 1 uur. Urbie um, Emanuelson van Ajax naar AC Milan. Aan het einde van het seizoen. Uh, zo leek het. Maar Arno Vermeulen, Meulen. Uh, collega, goedemiddag. Ik begrijp dat het nieuws is? Nou, uh, uh, vertel. <gacht> oh, ik begreep uh, dat hij P direct weggaat. Nou, in zoverre. Uh, ik heb nu uh, twee mensen binnen de Ajax-staf uh, gesproken. die zeggen dat het niet het geval is. Dus oh. laten we op zijn minst zeggen dat er enige onduidelijkheid over is. Ik begrijp dat het uh, uh, kamp van Mino Raiola. zeg maar even, de zaakwaarnemer. Nou, niet zeg maar even, de zaakwaarnemer van Emmanuel Zon... laat weten uh, dat het per onmiddellijk ingang is. Ajax laat weten dat dat niet het geval is. Uh, er wordt op dit moment wel onderhandeld. Het kan natuurlijk heel snel gaan. Uh, maar Ajax niet weten dat het uh, uh, net nog, één minuut geleden... dat het wel eens uh, vandaag en morgen kan duren... voordat er een uh, definitief akkoord is over de tussentijdsvertrek. En dat gaat gewoon eenmaal, heel simpel gezegd, om uh, geld. Hij uh, kan bij Ajax nog twintig wedstrijden spelen na de winterstop. Uh, Ajax kan natuurlijk kampioen worden. Daar kan hij een belangrijke schakel in zijn. Dat kost een paar cent om dat af te kopen. Bovendien, Ajax wil natuurlijk graag kampioen worden en Champions League spelen. Dus Milan moet over de brug komen. En dat gaat om een paar miljoen euro... Nou, in Italië zijn ook wel wat financiële perikelen, dus Milan kijkt ook wel een beetje uit met wat ze met hun centen doen. Dus die zijn nu aan het bepalen, is het een paar miljoen waard om Emmanuelsson tussentijds te halen? Zij staan eerst in de Serie A, zijn koploper, of wachten ze toch tot, tot mei-juni, dan komt hij gratis binnenwandelen. Dat is het verhaal. Emmanuelsson zelf heeft gezegd, maakt mij niet uit, ik wil het chic spelen als jullie tot een akkoord komen. Prima, dan ga ik naar Milan. Als jullie er niet uitkomen, ben ik niet boos. Blijf ik gewoon bij Ajax en spel ik met veel plezier... de rest van het seizoen en hoop ik dat we kampioen worden. Hij zit gewoon ook dit weekend op de bank bij Ajax... en is gewoon ook inzetbaar voor Ajax. Ja, want hij had een enkel blessure, hè? Hij had een enkel blessure. Hij herstelt. Hij kan morgen spelen als het nodig is. Ajax kan een beroep op hem doen. Het is ook niet zo dat hij zegt, ik wil nu niet voetballen... omdat ik bezig ben met die deal met Milan. Kortom, Emanuel laat zich echt van zijn hele goede kant zien. Is natuurlijk ook een hele goede, sympathieke gozer daar bij Ajax. En die... Die, uh, haalt geen grappen en gooien uit met, met de club waar hij opgegroeid is en waar hij uh, zeven seizoenen in het eerste heeft gespeeld. Ja. Toch was er uh, vorig jaar, er in de enige vorm van Vrevel, omdat hij uh, toen in de onderhandeling was voor, voor verlenging van zijn contract. december 2009 waren de we. anderhalf jaar geleden. al. Ja, ja. ja, ja. En nou ja, ze zijn er dus niet uitgekomen. Is het nee. puur omdat uh, Emmanuel toe is aan, uh, aan een stapje, om maar zo nou, te zeggen? Het, het Financieel verhaal, Ajax wilde hem graag wel, uh, wel houden. Ook Martin Jol was best gecharmeerd van hem. Hoewel ik de indruk heb dat Frank de Boer hem nog belangrijker vindt voor Ajax. Maar toch, ook Jol wilde hem graag houden. Dus de werd onderhandeld toen met hem. Uh, alleen, het salarishuis van Ajax staat natuurlijk best wel onder druk. Ajax uh, moet zorgen dat ze eens wat meer geld binnenhalen dan dat ze uitgeven. En juist in die periode speelden die onderhandelingen. En dat betekende dat Ajax uh, niet kon voldoen aan de eisen toen van, uh, van Emmanuel op financieel uh, gebied... Uh, anders dan had hij kunnen bijtekenen. Hè? En dan had Ajax op zijn minst in ieder geval een beter transferbedrag kunnen vragen. nu aan, uh, aan Milan. Ja. Dus het was echt een kwestie van alleen maar, alleen maar geld. Uh, Ajax is altijd echt wel happy geweest met Emmanuelsson. Hoew hoewel er best wel periodes waren dat hij natuurlijk geen basisspeler was. Ja. Maar uh, nou ja, qua leeftijd, hij is pas 24, zou hij nog jaren bij Ajax een, een pijler kunnen zijn. Uh, alleen is het toen niet gelukt. Laten we ook even niet vergeten technische staf van Ajax wil hem heel graag houden, dus de directie zal natuurlijk het geld willen hebben, logisch. Technische staf wil hem heel graag houden, want mocht hij vertrekken, dan is de linksbackpositie bij Ajax natuurlijk best wel een probleem. Deli blind kan daar spelen tot het einde van, uh, van het seizoen, maar die wilden ze graag wat langzamer brengen. Atouba mag weg, de aankoop van Jol. Uh, dus dan is het wel een beetje dun op die linksbackpositie. Um, ik, ik vroeg mij af: uh, uh, het feit dat Urbian Manuel zo nu uh, stelt dat hij direct weggaat, heeft dat dan nog consequenties voor andere transfers eventueel? Want één uh, speler weg kan ik me nog uh, voorstellen, maar als je de twee moet vervangen in je elftal in één keer, twee basisspelers. Uh, ja, om, nou, dat, werkt dat echt het niet wel zo? Helemaal, helemaal los van elkaar, Robert. Het is heel simpel met, uh, met Suarez, want daar doel je vooral ja, op, denk ik. Daar ja. staat een bedrag op. Uh, Liverpool uh, kan wel of niet aan dat bedrag voldoen... of op zijn minst er in de buurt van komen. En als dat gebeurt, dan is hij echt weg. Dan kan Ajax hem gewoon niet tegenhouden. En kunnen ze het uh, ook zichzelf niet aandoen om hem, uh, om hem te behouden. Ja. Dus dat staat echt wel helemaal los van deze zaak. Natuurlijk zou het een groot verlies zijn voor Ajax... in. Uh, in deze periode van het seizoen om twee van dit soort spelers te missen. Maar het is niet zo dat nu Emmanuelsson voor een paar miljoen... of het einde van het jaar voor niks wegloopt... dat dat uh, uh, consequenties heeft voor de transfer hmm. van Suarez. Dat is niet het geval. Nee, duidelijk. Goed. Nou, hopelijk meer uh, duidelijk vandaag of morgen... dan in ieder geval over uh, het definitief wel of niet gaan... van Emmanuelsson direct naar AC Milan. Maar in ieder geval aan het einde van het seizoen. Dankjewel, je Arne van Meulen. We gaan even naar Amsterdam. Uh, elders in Amsterdam, maar zo te zeggen... Jumping Amsterdam, de wereldbeker Dressuur. Ed van der Goedemiddag. Goedemiddag in een van de hallen van de Rai. En hier is alles bij voorbaat duidelijk. Of althans, er moet geen blessure ontstaan. Of het paard van Adelinde Cornelissen moet niet zoals bij de wereldruiter spelen op zijn tong gaan bijten. Want dan wordt hij uitgebeld. Want er mag geen druppeltje bloed vloeien tijdens een proef. Maar eh, ja, zoals we nu daaruit ziet, zal zij deze wedstrijd in het kader van de wereldwerker. Het dressuur zal zij gaan winnen. ze mogen gisteren al de voorbereidende Grand Prix. Maar wij zagen zojuist de partner van Edward Gal, de grote afwezigen. Zo zijn er wel meer afwezigen. Hans-Peter Minderhout die een voortreffelijke proef liet zien. Echt een uh, mooi elastisch paard. Misschien kunnen we er straks nog iets meer van vertellen. Hij gaat voorlopig aan de leiding met 76.000. Maar Adelinde Cornelissen, daar moeten we dus voor wachten tot zo'n uh, tien over half drie. En uh, haar proef zal dan worden gade geslagen door de uh, Koningin. Er is nu al een Nederlands driekleur gedrapeerd aan de zijkant van de piste. Zij zal het tweede deel uh, zal zij bijwonen. Uh, ze heeft in ieder geval Hans-Peter Minderhout helaas gemist. Goed, laten meer van uh, de Wildbeke-dressuur Jumping Amsterdam. Wij gaan weer naar uh, Heerenveen. Want wij zijn in afwachting van uh, een ontknoping, is het nog niet. Maar wel in ieder geval de ontknoping van de eerste 500 meter. Want... Uh, de grote meiden we gaan binnenkort starten. Wie zie jij zometeen als eerste grote meid, om maar zo te zeggen... Giao was in Ereveen? Christine Nesbitt. En, uh, dat is echt uh, een grote Hele dame. Grote ja, ja. Maar ook uh, wat betreft prestaties en de favoriete rol voor dit toernooi. Eerst kijk ik naar Paiju Jin uit China. Die haar landgenoten Dan Lee gaat verslaan. En dat doet ze in een tijd van 38-94. Dat is de vierde tijd tot nu toe. En 39-54 noteer ik voor Dan Lee. De twaalfde tijd. Irene Wüst inmiddels een beetje gezakt in het klassement. Staat zesde op deze 500 meter. Maakt haar tijd hem niet minder om. Die 39-08. Gewoon een goede basis. De snelste tijd staat inmiddels op naam van een Japanse maki Tsuji voor een Chinese Hong Zhang en Judith Hesse uit Duitsland derde. En die snelste tijd tot nu toe is 38.78. Goed, nu komen dus de echte topfavorieten voor dat WK sprint in de baan. En als eerste ga, gaan we kijken naar twee Canadese dames in de baan, Gio. Ja, zeker niet tenminste de Olympische kampioen op de 1000 meter, Christine Nesbit, die start... Uh tegen Shannon Rampel. Een Canadese ook, die ook op de Olympische Spelen uitkwam en daar ook deel uitmaakte van die ploeg die in de ploegenachtervolging nog zilver pakte. Nesbitt, natuurlijk, letten we op haar. Zij is dit seizoen verreweg de sterkste op de 1000 meter. Won alle World Cups waaraan ze deelnam. Was er niet bij in Hobby Hero. En daar won uiteindelijk Heather Richardson de 1000 meter. Dus Nesbitt is toch wel de dame die het met name van de dubbele afstand moet hebben op de 500 meter. Ja, dan heeft ze toch al wat meer moeite heeft. Een persoonlijk record staan van 37, 86. Dat is langzamer dan het persoonlijk record van Sharon Rampel. We staan klaar daar voor de start. Rampel in die typische, ja, beetje atletiek staat, Eén handje aan het ijs. Nesbitt heeft toch de meer traditionele schaatsstart... ...en zijn toch in één keer goed weg. Nesbitt in de binnenbaan met een korte prikslagje. probeert nu op gang te komen, probeert nu op tempo te komen. En dan kijken we naar de openingen. Zijn ze sneller dan de openingen die we tot nu toe hebben gezien? Nee hoor, dat zijn ze zeker niet. Nesbitt 10.75. 75, Rampel... 10.89. Dan moet Rempel uit die buitenbocht komen. Kijken of ze nog in de buurt van Nesbit kan komen. Het zal lastig worden. Want Nesbit is nu al begonnen aan de buitenbocht. En daar komt Rempel onderdoor. En dan is het zaak voor Nesbit om uit te versnellen in die laatste bocht. En dan op die laatste 100 meter vol door te trekken. Om in elk geval een goed begin te maken aan dit wereldkampioenschap. Waar zij toch Zo. een van de dames is die het moet gaan maken. Zo inderdaad. Keurig. Snelle laatste ronde. Een rondje van 27.8. En daarmee noteert ze uiteindelijk 38-57. Dat is de snelste tijd tot nu toe. Sharon Rampel met 39-14. Terug op de negende plaats. Dat is een matige start voor Rampel. Maar Nesbitt nou, laat het toch wel zien hoor. En dan weten we dus dat ze die sterke duizend meter in de benen heeft. Dat ze twee keer de kans krijgt om daar in ieder geval toe te slaan. Dan is ze meteen een van de serieuze favorieten voor de sprint hier. Hoewel het toernooi nog heel vroeg is. Maar het is in ieder geval een tijd die ze uh, dit seizoen uh, op een laaglandbaan niet gericht heeft Die 38, 57. En ze heeft de eerste dikke seconde te pakken... die in het algemeen klassement op Irene wust, Want uh, die moet later vandaag op de 1000 meter... 1 seconde en tweehonderdste goed maken. Dus inderdaad een uitstekend begin ook voor Nesbitt. Wat doet die andere dame uit uh, Noord-Amerika? Heather Richardson, zij staat nu in de baan. 21 jaar, komt uh, van origine uit North Carolina. Woont tegenwoordig in Salt Lake City. Komt uit het inlineskaten, een aantal jaar geleden overgestapt... Van uh, D-sport naar het schaatsen toe, want die sport is niet olympisch, het schaatsen is dat wel. En ze wil uh, uh, ooit Olympisch kampioene worden. En ze is goed hoor. Maar ze heeft wel een rug rugblessure gehad. Na het Amerikaans kampioenschap. En eens kijken in hoeverre haar dat nog parten speelt. Laurine van Riesen is haar tegenstander. Laten we niet vergeten dat zij gewoon de bronzen medaillewinnares is. Van uh, de Olympische 1000 meter. Maar staat toch vaak een beetje in de schaduw. Van Margot Boer en Annette Gerritsen. Kan ze uit die schaduw gaan treden dit toernooi. Ze zijn in één keer goed weg. En van Riesen heeft nog veel getraind deze week op die eerste 100 meter. Kat. ...achtig. En goed opent ze in 10.48 de snelste opening. 10.69 voor Heather Richardson. En dan verliest Van Riesen ook niet al te veel in die buitenbocht. Versnelt ze goed uit de kruising op en heeft ze nu een richtpunt aan de Amerikaanse. Die het de snelheid ook wel goed te pakken heeft inmiddels. Maar daar komt Van Riesen via de binnenbocht in ieder geval in de buurt bij Heather Richardson. Maar kan ze dat gaatje verder nog dichter? Nee, dat lukt er niet. De Amerikaanse gaat de rit winnen. 38.57 dus de te kloppen tijd van Nesbitt. En die tijd gaat eraan, net aan. 38-53 voor Edda Richardson. 38-93 voor Laurine van Riesen. Dat is de vijfde tijd voor haar. 38-53 om 38-57. Het ontloopt elkaar allemaal niet zoveel op deze 500 meter. De verschillen zijn klein tussen Nesbitt en Richardson. Richardson, nu dus het snelste op deze 500 meter. Met nog twee ritten te gaan. En van Riesen, 38-93. De toch wat langzamer dan dat ze dit seizoen hier in Ereveen heeft laten zien. Krijgen we de volgende Nederlandse in de baan. En dat is er toch wel eentje waar we speciaal op gaan letten. Margot Boer. Misschien wel een van de titelkandidaten. Ook laten we in ieder geval ervan uitgaan dat zij zeker hier op het podium moet kunnen gaan rijden. We weten het. Sangwali is er niet bij. Sayuri Yoshi is er niet bij. De afgelopen WK waren zij 1 en 2. Zij geven dus de voorkeur aan die Aziatische spelen. dat betekent dat de weg vrij is voor onder andere Margot Boer. Ze moeten het opnemen tegen Nao Kodai. De Japanse jaar jonger dan Margot Boer... En ik uh, ben heel benieuwd naar de 500 meter van Margot Boer. Want uh, daar heeft ze toch nog even iets aan bijgeschaafd. We weten dat ze als ze eenmaal op snelheid ligt een uh, hele goede sprint kan rijden. Maar met name de start bij de 500 meter was minder. Nou heeft ze contact gehad met Jan Bos. Die heeft er toch wat aanwijzingen gegeven. En uh, dat betekent dat de starthouding wat veranderd is. Ook zij in één keer goed weg. Dan zijn ze op weg voor hun eerste meters op dit WK-sprint. Margot Boer kan ze het waar gaan maken op dit toernooi. Ze moet wel gaan schaatsen hoor... Het ziet er allemaal nog een beetje krab uit. We kijken naar de tijden. 10.63 om 10.64. Die twee houden elkaar goed in evenwicht. Zijn niet de snelste openingen. Maar dan moet Boer met die lange klappen van haar gaan doortrekken. Nu gaat ze ook echt schaatsen. Nu pas eigenlijk in die buitenbocht moet ze wel proberen om Kodaira voor te blijven. Want die heeft de binnenbocht en die komt dan wel langs zijn. Maar Boer komt goed uit die buitenbocht. Kodaira ligt de voorsprong daar op Margot Boer. Maar dan komt Boer met nog een paar klappen in de richting van Kodaira. Nou, spannend hoor. Ja hoor. Heel spannend. 38-28. Allebei de snelste tijd tot nu toe. Allebei een slotgrondje van 27-6. Wat een evenwicht in deze race. Margot Boer doet het dus goed op deze 500 meter. Want ook van haar, net als bij Nesbit, weten we dat ze een goede 1000 meter in de benen heeft. Margot Boer begint dus goed aan dit WK-sprint. Boer en Kodaira Ira voorlopig aan de leiding op deze 500 meter. Maar we krijgen nog een rit en niet de minste. Want Jenny Wolf staat in de baan uh, samen met Anette. Gerritse. En dan is het altijd mooi om te zien dat die twee die enorme concentratie aan het opbouwen zijn. Terwijl Margot Boer en Kodaira daar langs zijn geschaatst. En uh, naar het publiek hebben gezwaaid. En de felicitaties daar vandaan in ontvangst hebben genomen. Ik kijk ook nog eventjes naar het scorebord. Of er nog tijden zijn gecorrigeerd. Maar dat zijn ze niet. 38-28. We hebben gewoon twee dames voorlopig aan de leiding staan. En nu dus Wolf tegen Anette Gerritsen. Hoe is het met Anette Gerritsen? Een begin van het seizoen dus die hamstringblessure gehad sindsdien twee keer een 500 meter gereden, iets meer nadruk gelegd op de kilometer en ja ook afgelopen week toch nog weer last gehad van een verkoudheid. Ze draaide ook bij de persconferentie afgelopen week een beetje om die hete brei heen. Ze wilde daar niet al te veel over vertellen. Ze kwam een beetje wijfelend, een beetje twijfelend kwam ze eigenlijk over. En Jenny Wolf heeft dit seizoen ook een blessure gehad aan haar rug. Daardoor won ze een aantal wereldbekerwedstrijden niet. En bij Jenny Wolf houdt ze van het barenkoor hier in 3.5 met 37.60. Is het dus altijd de vraag wat gaat zij laten vandaag verliezen op de 1000 meter. Het is wel natuurlijk, terwijl ze in één keer goed weg zijn, een ideale tegenstandster voor Annette Gerritsen. Want Wolf kan sprinten als de beste won alles, behalve dat Olympisch goud. En Gerritsen gaat goed mee op de eerste 100 meter. 10.33 voor Wolf, 10.45. Prima voor Annette Gerritsen. Dat is een goede opening. Nu moet ze het verschil niet al te groot laten worden, zodat ze dat hopelijk kan dichten in de rest van de 500 meter. ziet er krachtig en goed uit wat Annette Gerritsen op dit moment doet. Ook al ligt ze nog steeds achter ten opzichte van Jenny Wolf. Die met voorsprong door de buitenbocht heen raast. Gerritsen in de binnenbocht. Komt uiteraard dichterbij. Maar het verschil is niet zo heel erg groot. Dat is wel eens groter geweest. 38-28 is de te kloppen tijd. En Jenny Wolf die duikt daar net onder. 38-21... 38-53, de vijfde tijd voor Annette Gerritsen, die dan in die laatste meters toch nog ietsje laat liggen. En zo wint Jenny Wolf de 500 meter in 38-21. Maar heeft ze dat in het verleden toch wel eens veel sneller gedaan dan dat ze nu doet. Dus wat dat betreft wint Wolf wel, maar legt ze niet een ideale basis voor een goed sprinttoernooi. Dat heeft Margot Boer wel gedaan. Zij wordt tweede, samen met die Nao Kodaira in 38-28 en ligt maar 1400. ...achter op Wol straks op de kilometer. Dat gaat ze met gemak dichtrijden. En Boer en Cordaira hebben gewoon ook een behoorlijk gaatje geslagen... ...naar Richardson, Gerritsen en Nesbit toe... ...die daar weer vlak achter zitten. 46 honderdste van een seconde heeft Boer voor bijvoorbeeld... ...strakjes op Heather Richardson op de kilometer. Boer dus prima begonnen. Die Cordaira moeten we in de gaten gaan houden. Dat kan een gevaarlijke outsider worden. Richardson, Gerritsen en Nesbitt zitten op het vinkentouw. Dat is wat mij betreft eigenlijk de conclusie naar deze vijf. Meter. Andrea Nuit, hier in de studio. Spannend, zeg. Ja, het is heel spannend. Uh, het zit natuurlijk dicht op elkaar. En uh, de verschillen zijn leuk. Uh, Margot boeren, een hele goede 500 meter met dan nog een hele goede 1000 meter in de benen. Uh, voor Nesbeth geldt eigenlijk hetzelfde. Zwakkere 500 meter, maar een hele goede 1000 meter. Dus dat wordt straks uh, heel leuk als we het verschil gaan zien. Ja, en Wolf valt iets tegen. Die had een veel groter gat moeten slaan. Neem eventjes vijf jaar geleden race hier in Ereveen 37,8... En uh, ja, met een zwakke duizend meter kun je, kun je dat verschil dan een beetje in stand houden. Maar nu is het verschil naar Boer en naar Nesbeth... denk ik te klein voor haar om, uh, om, om dat uh, ja, goed te houden. Um, de start van Wolf zag er, zeg ik, als leek uh, zeer explosief uit. Je ziet wel dat er kracht in zit. Maar als je naar de tijd kijkt, dan denk je: ja, het komt niet overeen met het beeld wat je, wat je ziet ja, van nee, haar. Ja, dat is dan de, de, de 100 meter. Hè, de eerste 100 meter. Daar is enorm uh, uh, fel en uh, enorm sterk en explosief. En uh, ze geeft daarin ook alles. En op een gegeven moment is dat, dat potje is een beetje leeg. Dat heeft ze er eigenlijk doorheen gesmeten, de eerste 100, 200 meter. En daarna moet je goed gaan schaatsen en technisch gaan schaatsen. En als je een beetje in dat rennen blijft en het smijten met je krachten... Ja, op een gegeven moment val je ook aan het einde van zo'n 500 meter val je een beetje stil. En ik denk dat dat gebeurd is. Ja, want dan verzuren je benen en dan... Ja, dan is de explosiviteit is, is weg. En dan, uh, ja, dan moet je blijven glijden. En op je techniek ja. uh, terugvallen. Sebastian zei: Ik dacht dat het over Margot Boer was. Uh, dat, dat, uh, dat ze op de eerste 100 meter wat verkrant schaatste. Ja, zo lijkt dat altijd een beetje bij Margot Boer. Is gaat gewoon haar, haar stijl? Haar dat, stijl? Omdat ja, niemand stijl. Dat, dat is haar kennen. Dat is haar stijl, denk ik ook een beetje. En het is uh, voor haar een manier om zich voor te bereiden. Om te gaan schaatsen na die 100 meter. Het, het echte rennen, het echte explosieve. Dat heeft ze in de eerste 100 meter niet. Maar nog. Ze opent wel 10-6. En dat is uh, gewoon voor een 500 meter in Jerevenen. Gewoon een hele behoorlijk goede opening. Annette Gerrit, ze vijfde. Uh, uh, nu nog tevreden? Nou, ik, ik, ik, ik had eigenlijk gehoopt dat ze iets dichter bij uh, Margot zou zijn. We weten dat ze in het begin van het seizoen wat, wat, wat uh, probleempjes heeft gehad met de hamstring. En de laatste tijd verkouden. Dus het zit allemaal niet mee. 2500 is is verschil met Magogeboer Boeren, plek uh, 2. Ja, ik denk, ik denk met een 1000 meter in het verschiet dat dat. Dat het toch net even een, een te groot verschil. Ja. Uh, dat is een halve seconde dan. Ja. Dus jij bent bang dat ze gaat verliezen. Nou, gaat verliezen. Je moet dan altijd nog vier goede afstanden rijden. En ook voor Mago betekent dat... Ja, dat dat is op, die op die volgende duizend meter, dat ze daar nog uh, gaat verliezen. Dat ze niet aan kan blijven haken. Nou, dat hoop ik niet. Maar uh, ja, als je kijkt naar het voor, uh, voorseizoen, dan, dan wordt het natuurlijk wel heel lastig. Ja, want zo'n verkoudheid hakt er natuurlijk ook wel in, hè? Nou, zeker op, uh, ja, op dat niveau, dan hakt dat er uh, voor ons niet meer. Nee, Voor nee. <laughs> mij ook niet meer. Gelukkig maar op maar. dat niveau hakt dat er behoorlijk in, ja. Ja, is dat gelijk een aanslag op je conditie? Ja, absoluut. Ja, ja. ja maar dat overkwam haar deze week geloof ik. En was ja, wel en dat is dan dan net, kijk, als het een weekje eerder was geweest, dan heb je nog even een week de tijd en dan kom je er eigenlijk ook best wel weer heel snel overheen. Maar in zo'n weekje is dat vrij kort. Tell her every girl you're amazing, just the way you are. Yeah. Bruno Mars en Just the Way You Are. We gaan weer even naar uh, Tial. Steven Dalebout. Loopt daar uh, rond met een zender op zijn rug. En komt dan ongetwijfeld heel veel interessante mensen tegen. Die we uh, gedurende deze middag ook aan u laten horen. Naast wie sta je nu? Seb uh, Sebastian wou ik zeggen, neem me niet kwalijk Steven. Maakt niet uit, Menno. <laughs> uh, ik sta nu naast uh, Marnix Wieberdink. Marnix Wieberdink is een, een bekende naam in het schaatsen. Uh, Marnix, allereerst, we staan nu bij, jou, bij jouw bus. Uh, heb, jij, heb jij zojuist nog de wedstrijd kunnen kijken of heb je druk met andere dingen? Nee, ik heb er helemaal uh, geen tijd voor, want mensen noemen onze bus wel eens de, het Pentacon van het internationale schaatsen. Nou, dat is echt zo. De hele wereld komt hier over de vloer en we zijn keihard aan het werken om het evenement te laten slagen. Ja. Uh, daar ben je al, al wat langer bekend van. Die bus waar de, waar de internationale schaatsers zich verzamelen. Uh, lekker warm is het hier ook trouwens, dat is ook een voordeel. Maar je bent uh, in Insel bezig met iets heel anders. Of misschien wel met een verlengstuk hiervan. Uh, in Insel, daar stond een ziekenhuis. Iedereen kent de schaatsbaan wel van Insel. Daar stond een ziekenhuis... Wat heb jij met het ziekenhuis gedaan? Nou, weet je, wij sponsoren al jarenlang alle buitenlandse schaatsers. Iedereen kent die commerciële logis wel op de pakken van die schaatsers. Maar uh, er zijn zoveel landen waar wij geld naartoe sturen... en waarvan wij gemerkt hebben dat ze met ons geld eigenlijk niet zoveel kunnen. Wij hebben gedacht, wij gaan een internationale schaatsacademie uh, beginnen in Insel. Uh, en uh, Kia zegt, wij noemen het de Kia Speedskating Academy... want zij willen zeg maar, een diepte-investering doen in de schaatsport. En ze willen dat de buitenlandse schaatsers meer competitie gaan bieden... aan het gehele internationale veld. Wat, wat wil jij daar? Um, hoe ziet jouw ideaalbeeld eruit? Hoe ziet het schaatsen er volgens jou dan uh, over vijf jaar uit door die schaatsacademie? Nou, om te beginnen moeten we zorgen dat we in de breedte groeien. Er moeten dus meer nationaliteiten meedoen aan internationale wedstrijden. Daar zijn we de laatste acht jaar in geslaagd. Wat we nu gaan doen is kwaliteit toevoegen aan hetgeen we met de, uh, de financiële middelen van onze sponsoren hebben gedaan. We gaan, zo, we gaan ze eigenlijk leren te eten te slapen en hun materiaal te behandelen. Daardoor kunnen ze beter trainen, waardoor ze automatisch beter gaan schaatsen... en dus meer competitie bieden. Dus we hebben niet alleen meer landen, maar die gaan straks ook harder schaatsen. Hoe ga je dat doen? Dan de, ja, de faciliteiten moet je bieden... maar er moeten ook mensen zijn die er verstand van hebben. Coaches. Ja, uh, ik weet niet of de naam Jeremy Waterspoon je wat zegt. Ja, dat begint wel wat te dagen. Ja, huidig wereldrecordhouder 500 meter. En hij heeft gezegd, Mannings, als ik stop, dan ga ik jou helpen coachen. Ja. Dat, is, dat, is, dat is een heel grote naam natuurlijk. Ja, dit is een, een fenomeen op het gebied van schaatsen. Hij snapt hoe je hard kunt schaatsen. Hij weet het over te brengen. Uh, en hij wil zich daarvoor inzetten. En dat gaan we doen vanaf 1 mei uh, dit jaar al. En uh, de Kia Speed Skating Academy gaat open op 10 maart 2011. Dat is de allereerste dag van de wereldkampioenschap afstanden in Insel. Waar die hele mooie nieuwe ijsbaan wordt gebouwd. En wat ik zei, daar gaan we die sporters echt beter leren schaatsen. Ja, weet ik dat jij ook op zoek was nog naar, naar een andere naam uh, als coach? Ja, klopt. We zijn met een aantal mensen aan het praten. Omdat ik vind dat... Uh, Jeremy is natuurlijk een, een fenomeen op het gebied van sprint. Maar voor de middellange afstanden en de lange afstanden... hebben we ook een, een, een topcoach nodig. En uh, ik hoop dat we dat zo rond de opening bekend kunnen gaan maken. Wie dat gaat worden. Dat hoop je, dus, dat is nog niet rond. In mijn hoofd is het wel rond. Nou, noem maar een naam. Ja, dat wil iedereen weten, maar dat gaan we lekker niet doen. Jij ja, zegt, dat wil iedereen weten. Um, want bij jouw vorig project, waar die, bu die bus waar we aan het begin van het gesprek over hadden... Daar was er nogal wat weerstand hè, in de schaatswereld. Wat bekend staat ook als een, ja, een conservatieve wereld. Hoe is dat gegaan bij, uh, bij deze internationale schaatsacademie? Um, als je het hebt over de weerstand, dan moet ik uh, bekennen dat dat echt een, uh, in Nederland leefde. In Nederland leefde dat omdat wij grote uh, sponsoren hebben die, die veel geld betalen. Uh, maar nu zijn ze absoluut voorstander, Sterker nog, de KNSB heeft een statement uh, ondertekend... waarin zij verklaren dat zij graag zien dat de ISU dit project ondersteunt. Ja, en hoe, hoe staat het daarmee met die ondersteuning? Het uh, loopt zeer constructief. Wat betekent dat? Uh, dat men positief tegenover ons initiatief staat. Ook snapt dat ik hun probleem kan oplossen. Ja, want hun probleem, wat is dat? Nou, dat, de, dat er maar een aantal landen meedoen om de prijzen. En dat er achter een veld is wat, ja, wat wel mee rondrijdt, maar niet meedoet om de prijzen. De sport moet spannender, moet flitsender. Daar gaan wij voor zorgen. Dus wat dat betreft ben jij blij met die hele discussie over de schaatsen. Over dat het, uh, ja, wat jij zegt, spannender moet en dat het internationale moet. Absoluut. Het moest al veel eerder gebeuren. En we zien nu dat er een nieuwe generatie mensen bij de IJU zit. Uh, we zien ook dat het initiatief wat wij ontwikkelen in Insel uh, komt op het juiste moment. Wanneer Zwieberink, bedankt. Alsjeblieft. Ja, Andrea, wat vind je van het idee? Nou ja, ik had er natuurlijk al langer van gehoord ook, dat hij daarmee bezig was. En ik denk dat het een heel goed idee is. Omdat er zijn toch een aantal uh, uh, rijders in het buitenland. Die, die worstelen met de faciliteiten die ze in hun eigen land hebben. Uh, die er dus eigenlijk niet zijn. Hm. En uh, ze krijgen daar krijgen ze volop de gelegenheid om. net als wat wij dat kunnen in, uh, in Nederland. Om, om zich voor 100% met hun sport bezig te houden door. Een eigen kamertje te hebben, goed eten, goede trainingsfaciliteiten... Uh, goede kleding, goed materiaal, uh, ja, noem maar op. Dat is een heel goed initiatief. Ja, uh, de vijand binnenhalen om daarmee te zorgen dat je zelf ook beter wordt. En dat de sport ook in de, in de breedte beter ja, zo, wordt. Zo werkt het wel, ja. ja. ja, ja. Goed, um, we gaan dit uur afslu afsluiten. We gaan naar het internationaal van, uh, van twee uur. En na tweeën onder meer antwoord op de vraag... wat deed Andrea Nuits 3.265 dagen geleden? Ze kijkt me nu aan van wat hem ook alweer. Ze heeft een minuut of wat om erover na te denken. Zometeen meer, na tweeën. En nog langst Actie, actie, actie. Gronde. Gaat Natuurmonumenten de barricades op tegen het natuurbeleid van het kabinet? In vroege vogels komt het antwoord.